Mensen om. De bewaker was al geschorst na het incident. De auto- en motorbranche lijkt weer volledig hersteld te zijn van de crisis. De omzetcijfers liggen voor het eerst weer op hetzelfde niveau als voor de crisis in 2008. Ook het aantal vacatures is weer gestegen. Dat zijn er nu zo'n 4000. Garages hebben moeite om genoeg personeel te vinden met een technische achtergrond. Het weer dan nog? In het noorden bewolkt en lokaal kans op een mistbank. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de min 5 graden. Overdag schijnt de zon op de meeste plaatsen. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Staggered through these empty streets Laughing on and on The night had made a mess of me Your confession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 ayant compris ben si raisonnable et nouveau c'est ainsi par ici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 s'attache Avant que l'on se gâche Je veux que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes Je te jetterai Oh,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 So I When you lie, you said the gun was mine. isn't it cool? No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Reders met schepen die door piratengebied varen... mogen particuliere beveiligers inzetten en die mogen schieten op piraten...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 De Amerikaanse speciaal aanklager Mueller heeft nieuwe aanklachten ingediend tegen twee oud-medewerkers van Donald Trump. Paul Manafort en Rick Gates. De twee hebben volgens Mueller 30 miljoen dollar wit gewassen. Daarnaast zouden ze bijna tien jaar geen belasting hebben betaald. Oud-campagneleider Manafort en zijn zakenpartner Gates werden in oktober al aangeklaagd voor fraude en witwassen. De gewapende bewaker van de middelbare school in Florida, waar vorige week een bloedbad werd aangericht, is tijdens de schietpartij niet naar binnen gegaan. Het incident duurde zes minuten en in totaal werden 17 mensen gedood. De bewaker stond al die tijd buiten. Hij heeft zijn ontslag ingediend. Er loopt nog een onderzoek naar zijn handelen.